Ik heb een brief van Güntherman gehad. Ik zal hem nog rondsturen... maar hij vraagt of ik volgend jaar maart... wil spreken op een congres in Münster... over... Constance und Wandel. Ik zou dan op grond van... Nederlandse boedelbeschrijvingen... een overzicht moeten geven van de pieken en dalen... in de aanschaf en verspreiding... van nieuwe voorwerpen... sinds 1600... en die dan afgezet tegen de economische conjectuur. Zou ze dus... ...dat hij met zijn leerlingen voor Duitsland aan het doen is. Ga er maar aan staan. <laughs> maar dat is toch wel interessant? Ja, wel. Ik zou het alleen niet kunnen. En als je het nou voor één plaats doet? Zoals jij voor Wesp gedaan hebt. Ja, bijvoorbeeld. Ik denk niet dat dat de bedoeling is. Maar wij kunnen je toch helpen? Ik niet. Ik bedoel Frits, Marie en ik... Ik wil ook wel helpen. Ja. Ik ook. Jawel. Ja. Um, ik weet alleen niet of ik het ook wel wil. Ja. Ik vind dat Guntherman te eenzijdig de nadruk legt op vernieuwingen en processen. wat het mij nou juist gaat om wat de mensen willen behouden. Omdat het hen, of liever hun groep, identiteit geeft. Ja. Ik, ik, ik, ik vind vertragingen interessanter dan versnellingen. En je hebt nu juist altijd gezegd dat we in tegenstelling tot vroeger uh, processen moeten bestuderen. Vertragingen in processen. Tradities zijn in feite vertragingen in processen. Dat is ons vak. Kun je daarvan ook een voorbeeld geven? Uh, jawel. Wat Frits huh? heeft gedaan met dat oerijzer bijvoorbeeld. Oh ja. Als ze in de stad in de 18e eeuw, in een periode van welvaart, het oerijzer vervangen door een moderner hoofddeksel, houden de boeren, die het in die tijd juist slecht gaat, eraan vast. Dat oerijzer geeft hun zelfbewustzijn. Ze hoeven het nog niet te verkopen. Ze zijn er nog. En als het hen dan later goed gaat, blijven ze het dragen. Dan geeft het hun identiteit. Ze zijn boeren en ze willen dat weten. Tot ze in de loop van de 19e eeuw geen boer meer willen zijn, maar op burgers willen lijken. Dan leggen ze het af. Vind ik een prachtig voorbeeld. Ja, je. Dus als ik de verspreiding van fanfares en harmonieën bestudeer... is dat eigenlijk ons vak niet? Ja, ik voel me ook wel een beetje vernuikt. Oh, excuus. Oh. Bestudeer je die dan niet omdat het nu tradities zijn geworden? Ja, natuurlijk. Kijk maar naar die gekke pakjes die ze dragen en al die formaliteiten. Jij kijkt hoe die traditie ontstaan is en dat geldt ook voor Gert. Dat staat trouwens in mijn beleidsstuk dat jullie allemaal uit je hoofd kent, hoop ik. Zo kun je overal wel een draai aan geven. Dat kun je ook. Dat is de bedoeling zelfs. Ik wou dus aan Kunterman schrijven dat ik geen overzicht kan geven... in de veranderingen in de Nederlandse materiële cultuur... maar dat ik wel iets wil zeggen over boedelbeschrijvingen... als bron voor de kennis van groepsvorming en groepsgedrag. Als me dat lukt, tenminste. Dat sluit ook aan bij pleidooi dat ik de tijd in Münster heb gehouden... Wat wij doen is in feite mentaliteitsgeschiedenis. Traditie en identiteit. Wie is het daar niet mee eens? Lien. Het lijkt me wel goed. Frits? Huh? Mij ook. Ik denk dat het zo moet. Sim. Ik zeg niets meer. Ik heb al vaak genoeg gezegd hoe ik erover denk. Jij vindt dat we ons alleen met regionale verschillen moeten bezighouden. Ja, maar je luistert daar toch niet naar. Je vindt het ook niet nodig dat het vak zich ontwikkelt. Zolang er nog zoveel vragenlijsten liggen die we nog niet bewerkt hebben. Freek. Ik ben toch geen onderzoeker? Oh, nee, nee, neem niet kwalijk. Rie. Het kan me niet schelen. Het kan je niet schelen. Ad. Ik zie niet zoveel in die massa's gegevens en die grote lijnen. Ik blijf maar liever dichter bij huis. Gert, ik vind het schitterend natuurlijk. Eef? Ik ook. Jij? Ik sluit me dit keer maar bij Atta. Je blijft met je benen op de grond. Zo zou je het kunnen noemen. Dan zal ik het zomaar doen. Maar ik laat de brief nog rondgaan voor ik hem verstuur. Dus iedereen kan me er nog op aanspreken. Mag ik nog iets vragen? Mm -hmm. Hoe staat het nu met die advertentie voor de nieuwe directeur? Schijnt dat hij er al is, maar dat hij pas in het najaar geplaatst wordt. En staat er nu ook in dat hij maar voor vijf jaar wordt aangesteld? Dat weet ik niet. Frits, misschien dat jij daar in de IR naar kunt vragen. Ik zal het doen. En zeg dan ook dat de snijmachine bot is. Ja. Dit is voor jou. Kleine tomaatjes. En we hebben je vogelboekje meegenomen. En wat groen is. Dank je. Zullen we in de taar gaan zitten? Nog even. Ik heb net een tablet genomen. Dat mag toch wel, hè? Mm -hmm. Hoe gaat het nu? Ik ben maar zelf van zes of acht tabletten overgegaan. Maar ben je er niet bang dat je er te veel aan bent? Ja hoor. Dus als ik pijn heb, dan is alles geoorloofd. Niet waar? Oh. Je voet lijkt me wat dunner. Ja, dat dacht ik eigenlijk ook. Wat was je aan het tekenen? Het uitzicht uit mijn raam. Het gezond met daarachter die hoge beuken. Mm -hmm. Je moet toch wat doen om jezelf bezig te houden? Tuurlijk. Weet je nu al wanneer je weer chemotherapie krijgt? Ze hebben het nu over begin september. Oh. En kun je dan hier weer terug? Er is sprake van dat ik dan in het huis van Kees kan en dat hij voor me zorgt. Oh, dat zou wel fijn zijn. Ja, dat dacht ik ook. Heb je die grauwe vliegenvanger nog gezien? Ik weet niet of het er een was, ik dacht het. Ja, maar even goed. Zullen we dan nu maar naar de tuin gaan? Zal ik even koffie halen? Die vrouw in dat witte broekpak heeft er bij de directie bezwaar tegen gemaakt dat ik mijn ondergoed in de waskamer was. Ze beweerden dat mijn emmertje naar poep stonk. En dat deed het niet. Ze hebben het nagegaan en het was het emmertje van een oude demente vrouw. Ze vinden natuurlijk gewoon dat een man daar niet hoort. Omdat zij er hun BH's en broekjes willen hangen. Is er hier dan geen wasserij? Jawel. Ik laat mijn ondergoed niet door een ander wassen. Zouden jullie dat wel doen? Als je ziek bent... Wordt het dan nu eindelijk zomer? Ja, het wordt eindelijk zomer. Nou, hoeren. Ja, dat is verschrikkelijk. Zodra ze je zien, beginnen ze te kletsen. Als je niet oppast, heb je geen ogenblik rust. Terwijl er toch een rust uitziet. Zijn er zijn eigenlijk nooit ruzies. Daarvoor zijn ze het tekort. Als ze een half jaar waren, dan zou het pas echt leuk worden. Ben je daar jongen? Waar ben je al die jaren toch geweest? Van wie is dat? Is dat niet van thermo? Ja. <laughs> dat is van Dermo. Knap. Knap. Het is al een paar dagen in mijn hoofd en het kon er niet opkomen. Maar het is anders. De tweede regel is in ieder geval anders. Hoe, hoe is die dan? Ik kan er niet opkomen. Ik denk dat je het erbij hebt verzonnen. Waarom emotioneert zoiets in? Misschien als de verloren zo. Ik heb me juist altijd met die achtste zoon geïdentificeerd, die zal zich toch ook wel verloren hebben gevoeld? Zou het niet? Je denkt dus dat het mijn vader is, of God. Maar dat is hetzelfde. Niet waar? Ja. Zo is het toch? Nou, ik weet het niet hoor. Ik denk inderdaad aan een soort oervader. Die in een tijdeloze ruimte zit. Waar ik thuis kom. Gek. Zullen we gaan. Frans moet direct eten. Ja, ik moet direct eten. Als jullie nog even wachten, dan neem ik eerst nog een pil. Bewaar je die in een lucifers door? Dus. Dat is een geheime voorraad waar Kees voor heeft gezorgd. Hoe komt hij daar dan aan? <laughs> oh, dan legt hij het gewoon aan met een apothekersassistente. Ja. Dat draait hij zijn hand niet voor om. Ik breng jullie even naar het hek. Kijk, winterpostelijn. Ach, ja. Waar zie je dat dan? Aan dat schotelvormige stengelblad en die ruitvormige bladen. Dit voorjaar heeft het kleine witte bloempjes. Het is vrij zeldzaam. Zoek maar op in je boek als je thuis bent. We gaan volgende week zondag met vakantie. Dus we zullen je voor die tijd wel niet meer zien. Wanneer is jullie weer terug? Drie weken later. Misschien brengt dan, dan wel... in het huis van Kriest. Het beste mij met die chemotherapie. Dag Frans. Ja, dag. Ik vond hem nu weer heel moedig. Vond je niet? Ja. Moedig. Ja. Nee, dat heel praat over zijn ondergoed, slaapt altijd tegen. Euh... Ja, dat is nu eenmaal een eigenaardigheid van hem. Dat weet ik. Kijk nou eens. Hm? Een egel. Oh. Misschien heeft hij een tik van een auto gehaald. Ja. Of is hij door de hitte bevangen toen hij probeerde die tuin in te komen? Ik leg hem ja. onder een straak, een schaduw. Dus dan komt hij weer bij. Ach, nog een egel. Ja. Maar moeten we die niet aan de kant van de weg leggen? Ik kan het niet meer, hij zit helemaal vastgekoekt. Dat je nog in een auto kunt gaan zitten als je zoiets gezien hebt, dat, dat deugt toch niet? Nee, tuurlijk niet.